Te Tevens wordt die man uh, is die beoogd. Uh, dus dan kunt u vis à vis kunt u dat allemaal uh, meegaan beleven. Mag ik even uh, interromperen? Kijk... Mevrouw Rietkerk, een korte uh, vraag ter verduidelijking. Ja, u zegt steeds een lobbyist is er om het geld binnen te halen. Maar is die lobbyist er niet ook om te lobbyen bij gemeenten om ze bij elkaar te krijgen? Ja, daarom heb ik nu gezegd of die man hier een presentatie kan geven over hetgeen wat er allemaal aan de hand staat, met wie die heeft te maken van de structuurvisie Haarlem tot en met de metropoolregio, regio en welke kansen er zijn. En de wethouders, kijk, ik ga niet die raden af. Ik heb wel een bondje gesloten als het gaat over vertremming en uh, fietspaden met de wethouder van Bloemendaal. Dus we hebben er alleen. Nou, de rest nog. Ja. Ik moet erbij zeggen, het politiek verhaal, dat hangt een beetje op politiek-bestuurlijke complexiteit, zoals ze dat zeggen. Maar dan kan hij niet zo mijn vinger nog achter Ik een korte interruptie van meneer Berense. Ja, Meneer de voorzitter, dank u wel. Meneer de wethouder, eh, er wordt ons in het raadsbesluit gevraagd om in te stemmen met de begroting. En een onderdeel van de begroting is eh, zeg maar het aanmerken van 150.000 euro voor... Eh, uh -huh. uh, het aanstellen van de programmamanager en lobbyist. Begrijp ik nu uit die woorden dat die aanstelling al plaatsgevonden heeft? Meneer Demmers. Nee. Het moet eerst de raden moet het daarmee zijn. Antwoord is helder. Gaat u verder, meneer Demmers? Gaat u verder, meneer? Of bent u afgerond? Ja, ik was een beetje aan het eind uh, van mijn betoog... of van mijn verhaal of de beantwoording. En uh, waar ik nog wel enig uh, aandacht voor wil vragen is uh, Mocht de hele zaak een beetje tegenvallen, binnen nu in een uh, bepaalde periode. En u zegt, hij uh, wil eruit stappen. En dit soort operaties zijn substantiële ontvlechtingskosten mee gemoeid. Dus daar zou ik even nog mee wachten. En zegt u daarmee, dat was de vraag van meneer Beerussen, is het in beginsel mogelijk om eruit te stappen? Want dat was zijn vraag. Ja, je kan er altijd uitstappen natuurlijk. Dat is dat helder. Maar ik ontraad het op dit moment. Dank. Voor de eerste termijn, ik kijk even in tweede termijn. Er is er behoefte aan een tweede termijn. Meneer Hendricks, u mag ook gelijk uh, ons verrassen. Ja, voorzitter. Um, ik hoor dat de wethouder een heel uh, punt gaat maken van CW Grandweg. Dat het ook hoog op zijn uh, prioriteitenlijst uh, staat. Um, maar waar ik naar vroeg en waar ik ook uh, bij de commissievergadering naar vroeg... is een, een vorm van een toezegging of een uh, uitspraak van de gemeente Bloemendaal en Haarlem... De wethouder zei toen bij de commissievergadering dat daar binnen twee weken een gesprek over zou zijn. Dat zegt hij nu weer. Ja, cool. um, is dat gesprek uitgesteld of hoe moet ik dat voor me zien? Maar daarna heb ik nog een andere uh, op, uh, vraag. Want in onze zienswijze zeggen uh, we nu: uh, handhaaft dat bedrag voor die Zeeweg-Randwegverbinding. Uh, maar in het besluit dat we uiteindelijk nemen, uh, stemmen wij in met het jaarplan en begroting. Dus is dat niet een beetje strijdig dat we instemmen aan de ene kant met een PM-post? Aan de andere kant of zienswijze meegeven wijzig dat maar meteen. Dus moeten we niet uh, in feite niet instemmen met die begroting totdat dat bedrag voor die tracé-studie weer is opgenomen. Dank u wel meneer Hendricks. We gaan eerst in de tweede termijn het rondje, in de raad maken. En als... het rondje in de raad maken. En als er dan nog zaken overblijven gaan we naar het college. Meneer Berensen. Dank u wel voorzitter. Um, wat ons betreft is het echt 5 voor 12. Um, um, ik begrijp dat zeg maar, het uitstappen um, kost substantieel geld. Um, ik denk toch, maar dat is dan een vraag die ik dan voor mezelf stel, van hoe lang blijf je doorgaan met iets terwijl je geen concrete resultaten ziet. En um, daar heb ik geen antwoord op. Maar misschien dat het toch goed is om eens te kijken van wat kost het ons als we eruit stappen? Um, dan een uh, andere vraag die ik nog heb en dat is, dan gaat even over laaghangend fruit. In de commissie heb ik gevraagd van een van de voorstellen is onder andere ook het oppakken van de parkeer, de, het fietsparkeren op de stations. En de wethouder heeft bij mij weten toen toegezegd om uh, parallel aan het gebeuren in uh, Heemstede aardenhout station Heemstede Adenhout met ProRail, in overleg te gaan over het opnappen van het parkeren, fietsparkeren bij het station Zandvoort. We hebben daar nu een fantastisch mooi plein straks gemaakt, maar de fietschaos is nog even groot. En ik zou het zonde vinden om te moeten wachten, terwijl het geld er in principe is, tot 2019 voordat dat opgepakt wordt. En de wethouder heeft bij mij weten een toezegging daartoe gedaan en ik ben nieuwsgierig van hoe ver die daarmee is. Ik kijk even rond. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Ik had, uh, in mijn eerste betoog in het eerste termijn had ik een uh, vraag gesteld uh, of ik dat nou gemist had. Of er al meer onderzoeken zijn geweest uh, over het uh, bereikbaarheidsplan of stukken daarvan. Hè. U Voorzitter. heeft gelijk. Wat zegt u? U heeft gelijk. Ja. Ik heb er niet aan gedacht. Nee, maar ik wel. Dank. Voorzitter, verder uh, uh, ook al uh, naar aanleiding van de beantwoording uh, van de wethouder blijft sociaal zantwoord uh, tegen dit uh, uh, onzinnig plan. Wat nooit en nooit uh, uh, Krijgt om te slagen. Want je ziet nu al bij verschillende raden dat de, de steun heel langzaam afbrokkelt. En uh, ik, ik weet zeker, over een paar jaar is dit uh, gewoon voorbij en over. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Uh, meneer Hendricks, straks vind ik er nog op, maar uh, zag ik aan mijn linkerkant voor de luisteraars thuis rechts. Iemand? Nee, hè? Meneer Hendricks. Ja, de heer Paap kon het aan dat hij het tegen wil gaan stemmen omdat hij het als uh, niet haalbaar ziet. Uh, dat is een hele stap vooruit, Want hij was eerst altijd tegen, omdat het hem onwenselijk leek. Um, maar, maar bovendien, voorzitter, het feit dat die andere raden uh, beginnen te aarzelen, blokkades opwerpen. Is dat nou per se een reden om tegen te zijn? Of is dat een reden om de wethouder op pad te sturen wat we nu volgens mij bijna raadsbreed aan het doen zijn? Uh, van, uh, ga daar wat harder in en zorg dat het wel haalbaar wordt. Want uh, die bereikbaarheid van Zandvoort is een groot probleem. En die regionale samenwerking is hard nodig. En alle gemeenten moeten daar... Uh, Volgens mij mijn best voor gaan doen. En helpt tegenstemmen, helpt daar niet, uh, niet in. Meneer Paap, behoefte om te reageren of zegt u? Nou, voorzitter, uh, elk jaar kom ik bijna met mezelf verhaal. Uh -huh. En uh, elk jaar uh, uh, vraagt een politieke partij waarom en, en ik heb het al honderd keren gezegd waarom we tegen zijn. Ik kan wel nog een heel verhaal houden, uh, meneer Hendricks, maar ik denk dat u mijn verhaal wel weet. Ja. Raad. Heeft u behoefte aan een reflectie van mijn kant? Voordat ik de portefeuille het woord geef. Ik ben een beetje verrast door de intensiteit van uw reactie. Dat is prima. Alleen, ik zie het niet terug in voorstellen richting de zienswijze. Dat mag. Ik geef het u alleen terug. Omdat ik deze zienswijze anders vind dan wat u hier in deze arena, de publieke arena, met mij deelt. Als u zegt, doe wat suggesties waarop dat kan, dan ga ik met u meedenken. Als u zegt... U heeft het goed geconstateerd en we laten het erbij, vind ik het ook goed. Maar ik zit hier uh, altijd met ook een faciliterende rol. Maar dat is aan u. Ik constateer het. Nou, zelfs. voorzitter, ik wil wel een voorstel doen, een zienswijze inbrengen. Uh, uh, stop Stoppen mee. Dat kan, maar dan brengen... Kijk, dat kan, dat is een voorstel. Dan gaan we dat in, apart in stemming brengen. Want dat is een soort abonnement. Als er een... ...andere zienswijze komt, die gedragen is door iedereen... ...dan kunnen we hem zo toevoegen. Meneer Berends, ja, het college mag ik er ook nog op reageren. Ik wil daar wel een zienswijze. Kijk, eh, de vraag die ik net geopperd heb... ...van hoe lang gaan we door met iets eh, zonder dat het resultaat oplevert... Uh -huh. eh, ...dat is denk ik een terechte vraag... En eh, ik denk dat iedereen, eh, alle leden en van alle fracties hebben zeg maar, toch hun bezorgdheid uitgesproken dat er te weinig voortgang is, eh, is, is in het hele, in alle dossiers eigenlijk. En ik geloof dat dat, en ik, ik denk dat de wethouder, tenminste zo heb ik dat begrepen, heeft dat signaal heel duidelijk opgepakt en heeft, eh, wat mij betreft, in ieder geval heel duidelijk aangegeven dat hij zich eh, eh, toch hard gaat maken voor het aanpakken van een aantal dingen. Nou dan ben ik zover, of liever gezegd de fractie van OPZ... dus zover om te zeggen van eh, het voordeel van de twijfel heeft hij. Eh, maak hard, dat is een soort proeven van bekwaamheid... heb ik gezegd in de commissie... van laat maar zien dat je het inderdaad kunt als wethouder... en dan steunen we je. Eh, maar we willen nu wel een keer concrete resultaten zien. Dus eh, misschien dat we tegelijkertijd dan ook eens na moeten denken... van wat zijn de consequenties van een exit-model? Uh, want dan kunnen we het geld beter besteden aan dingen die we hier zelf op kunnen lossen. Dat is mijn standpunt. Iemand anders nog? Ik concludeer daaruit dat u van mij geen actieve inbreng en in suggesties verlangt. Het is zo. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, elke suggestie is natuurlijk welkom. Ik... Uh... <lacht> Ik ben ook al be begonnen met dat we die zienswijze aan moeten scherpen. En ik stelde de wethouder net een concrete vraag daarover. Uh -huh. van, is het wel logisch om instemmen met een begroting als we daarnaast zienswijze meegeven... dat die begroting gewijzigd moet worden? Dus daar ben ik heel benieuwd ook naar het antwoord van de wethouder op. Maar als u verder nog toezeggingen, uh, toezegging, ideeën heeft hoe we die zienswijze aan kunnen scherpen... dan ben ik daar erg uh, in geïnteresseerd. Ja, in beginsel is het zo, denk ik, dat uh, dit stuk straks naar buiten gaat... en onder de gemeenschappelijke regeling leden... ...en het bestuur daar wordt verspreid, dus ook de andere raden. Dus ik kan me ook voorstellen dat u de behoefte aan heeft en ook belang bij heeft... ...om uw, de kern van uw discussie hier kenbaar te maken... ...op een constructieve wijze in deze zienswijze. Dat is meer waar ik even zelf de worsteling had. Maar daarom legde ik hem ook zo neer, als ik de enige ben... ...dat is prima, dat mag hè, we hoeven er echt niet uh, gelijk over te denken... ...en dacht ik van ik doe een suggestie... Niet meer, niet minder. Mevrouw van der Plas. Nee, ja, ik vind het ook wel fijn als u door een suggestie zou willen doen. Mag ik, een, mag ik een soort samenvatting geven op hoofdlijnen van wat u zegt? En even, ik ga ervan uit dat de portefeuillehouder dat meeneemt... ...maar soms is het ook handig om de portefeuillehouder een steuntje in de rug te geven. En volgens mij... Nee, volgens mij zegt u in essentie... Dat u zich stevig zorgen maakt over de voortgang van deze gemeenschappelijke regeling. Dat u graag een prioritering op hoofdzaken wenst, waaronder de verbinding Randweg-Zeeweg. En dat u samenwerken ook ziet als een commitment aan dat gezamenlijke doel. En dat u, als dat in de komende periode niet gaat veranderen, zich ernstig afvraagt wat nog de toegevoegde waarde is. Punt. Dit zegt u in essentie. Heb ik dat goed gehoord? Dan leg ik aan u voor, is het zinvol om dat aan deze zienswijze toe te voegen? Want dan benoemt u hem constructief in de wisselwerking. Mevrouw Rietkerk. Ik vind het een prima samenvatting en hij mag er wat mij betreft bij. Ik kijk even rond. Meneer Hendricks. Ja, u, u vat de VVD-inbreng heel goed samen. Ik, uh... <laughs> Meneer Hendricks. U mag met een ja of nee antwoorden. Uh, ja dus. Meneer Metters. U heeft het uitstekend uh, uh, verwoord, uh, voorzitter. Een uh, luchtiger zou ik zeggen. We gaan niet verder met het drinken van een glas en het doen van een plas. En we laten het ook niet zoals het was. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Sandbergen. Of mevrouw van de Plas. Sorry. Van namens de partijen. Ja, ja, nee, we zijn het ook eens. Dank u wel. Meneer Veldwies. Ja, helemaal mee eens. Mevrouw van de Veld. Mee eens. Meneer Berensen. Dank. Dan voegen we dat toe. Ik weet hem nu niet meer, maar hij staat op band. Dus we zullen hem in de brief verwoorden. Uh, ja, ik hoop dat u eerlijkheid beloont. Uh, gehoord deze discussie, portefeuillehouder. Wat wilt u nog toevoegen? Nou, dat ik bij ben dat ik uh, via deze uitspraak van de Raad een steuntje in de rug krijg... om uh, a, een grotere rol te spelen binnen de regio als Zandvoort... en uh, een verwezenlijking uh, van uh, onze prioriteiten... Dus uh, de bezorgdheid die ik aan uh, de collega-wethouders... en de voorzitter van het bestuur heb overgedragen... die blijken blijkend deze uitspraken terecht te zijn. Als uh, aanvulling wil ik nog uh, ter overdenking meegeven... dat uh, opstappen uit zo'n regeling... dus uh, laten we zeggen, we gaan weg, het kost geld... en zoeken het lekker uit uh, met al die uh, andere problematieken... op politiek-bestuurlijk gebied in de regio... Dat is natuurlijk niet handig. Want wij zijn afhankelijk van uh, een stuk of twee, drie navelstrengen. En als die uh, buiten onze oh. gemeente allemaal vastlopen en struikelen... en wij uh, constant geconfronteerd worden met het feit van... jij moet je mond houden als wordt. Je bent toch zelf opgestapt? Bij ons uh, krijg je niks meer voor elkaar. Dat is ons gebeurd met de Haringbuisterenzee. Dat zou ik liever in de toekomst niet meer willen. Dank u. Dank u wel. Meneer Hendricks, u had nog een vraag gesteld. Maar had ik die ondervangen met de samenvatting? Of wilt u op die expliciete vraag nog antwoord van de wethouder? Uh, ja, daar wil ik graag nog een antwoord op. Want u vroeg expliciet of we niet beter konden tegenstemmen in plaats van instemmen. Meer of meer, voorzitter. We nemen straks uh, vier besluiten. Uh -huh. Waarvan de vierde dat is die zienswijze meter. Nou, Die zienswijze heeft yep. u net uh, uh -huh. aangeschermd, Daarvoor dank. Uh, maar we stemmen ook in bij het tweede besluitpunt uh, in te stemmen met het ontwerpjaarplan en ontwerpbegroting. En over die begroting uh, ging mijn vraag, omdat we in die begroting zeggen: een PM-post. En in de zienswijze uh, koppelt daar een bedrag aan. En moet je dan niet uh, onder voorbehoud instemmen met die begroting? Uh, wethouder Demmers, wilt u daarop reageren? Ik vind het een slimme vraag en hij lijkt technisch. Ik kom er niet helemaal. Uh, Mag ik een suggestie aan doen aan uw raad? Um, er zijn meerdere besluiten die volgens mij, waarvan ik u allemaal zegt, die nemen we allemaal. En ik denk dat je zou twee kunnen aanpassen in de vorm van in te stemmen met het ontwerpjaarplan en de ontwerpbegroting. Indachtig de zienswijze van de Zandvoortse Raad. Heeft u een alternatief? Want dan voegt u die zienswijze die ik net heb geformuleerd in. Het mag, ik probeer u alleen te helpen. Ja? Goed. Meneer de voorzitter. Meneer Berendsen. Mag ik dan bij punt 1, want er staat bij besluit met instemming kennis te nemen. Nou, ik geloof dat die instemming er niet erg is. Dus uh, ik denk dat we gewoon ook dus, kunnen ja. zeggen van, we hebben kennis genomen ja. van het. Dus ik zou dat woordje instemming eruit willen halen. Ik kijk even rond. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016. Ik zie iedereen uh, inmiddels wel een beetje informeel ja knikken. Nee? Nee? Meneer Hermsen. Nee, er wordt expliciet gevraagd of we willen de, de, de jaarrekening van 2016 willen goedkeuren. En dus hij is niet aan een accountsverklaring onderhevig. Maar uh, door te zeggen van dan stemmen we stemmen er niet mee, in, dan zou dat betekenen dat er iets mis is met die jaarrekening. En dat is niet het geval. En ik wil u dat in ieder geval uh, onthouden. Ook, ik zou meneer hef, meneer hef, dan hebben we elkaar niet goed begrepen. Meneer Beerens suggereerde alleen om het woordje met instemming, dus met plezier en dergelijke, met blijdschap. Dus niet alleen kennis nemen ervan, we worden geacht in te stemmen. Dus er moet eigenlijk staan in te stemmen met het ontwerpjaarrekening of zoals het nu omschreven staat, met instemming kennis te nemen. Meneer Demmers, ik waardeer zeer dat u terug bent op het front. Uh, maar volgens mij is het aan de voorzitter om het woord te verlenen. Ik wilde namelijk een tekstsuggestie doen, mevrouw Van Veld, en ook meneer Berendsen, waarbij ik denk ik uh, de klippen ga omzeilen, maar de essentie intact laat. Meneer Demmers, ik nee, waardeer de zeer af. dat u terug bent op het front Malen zonder spanning. Uh, maar volgens mij is het aan de voorzitter om het woord te verlenen. Ik wilde namelijk een tekstsuggestie doen, mevrouw Van der Veld en ook meneer Berendsen... waarbij ik denk ik uh, de klippen ga omzeilen, maar de essentie intact laat. Vindt Wij u dat goed? Mag de spanning af. Mag ook zonder spanning. Volgens mij kan er bij besluit één staan in te stemmen met, het ont met de ontwerpjaarrekening 2016. Dat is hem. Ja? Is dat hem? Is iedereen daarover eens? dus in te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2016. Vindt u het goed dat de griffier en de voorzitter... na afloop van deze vergadering die tekst met wat ik net heb gezegd... als zienswijze redigeren, toevoegen en versturen? Want er zit enige tijddruk op. Hebben wij daartoe uw fiat? Ja, dank. Uh, nu stop ik echt uh, met het meedenken... Daarmee kan volgens mij dit aangevulde besluit in stemming worden gebracht. En dan praten we over het jaarverslag 2016 en ontwerpjaarplan 2018, regionale bereikbaarheid Zuid-Kenemland. Bij handopsteken. Wie is voor dit gewijzigde voorstel? Voor zijn de fracties van Oudere Partij Zandvoort voor zover aanwezig, GBZ voor zover aanwezig. Ik constateer dat het unaniem is. Nee, excuses. Ik ben te snel. Excuses. GBZ voor zover aanwezig, het CDA, Partij Veldwits, de VVD, Partij van de Arbeid en D66. Wie is tegen? Tegen is de fractie Paap. Nee, Sociaal Zandvoort. Oh, oh, oh, excuses meneer Paap. Ik ga te snel. Dat betekent dat het voorstel met 14 stemmen voor en 1 tegen is aangenomen. Wij zijn beland bij agenda punt 8, ingekomen post... Er zijn geen voorstellen gedaan op voorhand over de wijze van afdoening. Dit is de laatste kans. Niemand, al dus vastgesteld, het verslag van de gemeenteraadvergadering 21 maart 2017. Ook daar geen suggesties voor? Me, mevrouw van der Veld. Goed, de suggestie die vanuit GBZ is doorgekomen wordt ook verwerkt. Daarmee stel ik het verslag vast met dankzegging aan de griffier. Dat brengt mij bij de sluiting. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng en het bewaken van de tijd. Ik wens u allen wel thuis. Ik zie straks graag met de griffier de groep geïnteresseerden voor een napraatdenksessie en de borrel. Wel thuis. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren, dat waren de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Ik heb nog even wat muziek en dan uh... <middels> wil ik u graag bedanken voor het luisteren naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Zij 是同学共济 只是出入了 上同行萬里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 They <laughs> Cake by the Ocean Hier op CFM Zandvoort Mijn naam is Jasper Gullison En ik mag het uh, laatste half uurtje nog even vullen Met uh, In dit geval uh, het volgende nummer Dat ik ga aankondigen is uh, Dicky Dex uh, met uh, G.W. Roy Met uh, Treur niet. Hier op CFM uh, Zandvoort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 Dat die party maar niet mag stoppen. Hey, my people. This is me. Get up off my genitals I stay on that pinnacle Kill you with my lyricals Call me verbal criminal Send you to that clinical Subscribe you some chemicals Audio and visual Can't see me? Invisible I'm old school like Biblical Futuristic next level Never on that typical Will I stop or oh, never know I ain't gonna stop until I'm done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 Kelly Clarkson oh yeah. met Heartbeat Song. Voor degenen die hem al herkend hebben. Dit is uh, niet Robbie Williams. Dit is van de TV-kantine. Carla Boshart. Candy. Een angel ben ik nu, maar er wordt nu heel veel gefroten. Ik eet echt continu <tied> en I think Als ik met mijn comeback cool mijn zak kan maar vullen, dan duik je met zo'n candy. Hier, ha, gaan we deel. Robbie is back voor de zoveelste keer. Misschien met de Dutch fans van wat want die zijn gemaakt voor candy. Hey. What's your name? What oh, sounds good. And dit melodietje is net een kinderliedje. Nu lig ik op stenen, je moet hem vertenen. Ik je een victim Van mijn eigen succes Ben gestopt met drugs en roken En ben maar gaan koken Olieballen. Nee, ik geniet van verlopen achter Candy. Hop, hop, Is er niet gepikt? dan ruikt het maar zo. Maar die sponsor van Geddy is zo ook. Eet er ook al zoveel Candy. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je Text TV op kanaal 45. In my Keep, Keep up. up, up, up. So many pretty girls around me, and yeah, they're waking up the rock. Keep, Keep up. Up, up, up. Are you mad? baby Say my fault they only drop. Keep, Keep up. Players yeah, on the up. Bring it. Brings up the face is made but there's a Beautiful van Alessia Kara. En omdat uh, de nog passion is geweest. Even een, een uh, terugblik naar de twee jaar geleden. Ik speelde Jeroen van Koningsburg mee. Wit licht. Een in de ocean, in de nog even de paas vast te houden. Die noemen we Koningsbruggen. Wit licht. Raak ik telkens weer bedolven. Maar gedroom!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 Gedragen door het witte licht Kom ik los van wie mij maakte knijp de tijd Ik ben een mens van vlees en bloed Een druppel in de oceaan Ik ga ten onder in de golven. Ja, dan klokt hij af. Nog tien minuutjes, dan ga ik er weer vandoor. Nu eerst nog uh, Avicii met The Knights. Mocht je mij uh, willen volgen in uh, mijn ZFM-leven, dan uh, dat kan via de Facebook. At Daar staan ook alle andere linkjes naar de Twitter, mail en weet ik het allemaal. Dus uh, Facebook slash Casper ZFM. Geef een like, volg. En dan is hier Avicii met de Knights op ZFM Zandvoort.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 So live a life Dat was uh, Avicii met The Knights. Hier op CFM Zandvoort. En ondertussen tikken de minuutjes weg. Maar niet voordat ik mijn laatste twee nummers heb gedraaid. Te beginnen met... Uh, China Cruise. En Dynamite. I came to Deus, Deus, Deus, Deus. I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 Ik wil graag iedereen geval bedanken voor het luisteren naar de raadsvergaderingen. Volgde uh, nog een deel van uh, mijn inbreng. Het is uh, vijf voor elf s avonds. Ik ga zo nog één laatste nummer uh, erin knallen. En dan ga ik er ook weer vandoor. Nogmaals, wil je mij volgen? Op Facebook. Slash Casper CFM. Er zijn alle andere linkjes. Uh, om te volgen. Een leuk berichtje achterlaten. Mag altijd. Pagina delen. Ook geen probleem. Ik probeer meestal ook in het weekend uh, de uitzending van Goedemorgen Zandport erop te zetten. I'm be the one maar uh, nu nog even Tayo Cruise met Dynamite. En daarna kom ik terug met het laatste nummer: op CFM Zandport. laatste nummer is... Uh, Carlo en Irene. Nog uh, drie minuten. Als ik op de klok kijk... zijn het nog precies drie minuten. Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Dus uh, bedankt voor het ik luisteren. Mijn en mijn bed. laatste drie minuten zijn net ingegaan. Nee, dat kan niet. Geef nou niet Volg toe. me op Facebook, Twitter... En dan uh, zie ik het, hoor ik het volgende keer weer. Het was top, het was leuk, maar de vraag is hoe lang gaan we nog door? Nou, tot het laatste vrij. wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even aan het koor. Nog drie minuten voordat ik stop. Dat ik kan. dat ik nog, Straatjes heel weer leegs bij nu.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 Nee, echt eerlijk waar. Hou het maar op hoor, we zijn nog niet klaar. Oh, ik ga gillen. Dit gaat niet goed. Oh, nee.